Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De maximumsnelheid wordt overal 100 km per uur. Op wegen waar dat nu ook al mag, mag dan s'avonds en s'nachts nog 130 worden gereden. En dat is volgens bronnen het belangrijkste van de plannen die het kabinet morgenochtend presenteert... om de uitstoot van stikstof te verminderen. Het landelijk interventieteam dat de nationale politie wil samenstellen om ondermijning van de maatschappij door de georganiseerde misdaad aan te pakken gaat structureel ruim 52 miljoen euro per jaar kosten, blijkt uit vertrouwelijke stukken van de politie. Morgen debatteert de Tweede Kamer met minister Grapperhaus over de aanpak van de georganiseerde misdaad. Per jaar worden duizenden mensen in de zorg het slachtoffer van fraude en andere misstanden. Vooral mensen met psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking. Blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Vaak wordt hun persoonsgebonden budget beheerd door een zorgaanbieder die geen achtergrond in de zorg heeft. Spanje krijgt waarschijnlijk voor het eerst een coalitieregering. De sociaal-democratische PSOE heeft een principeakkoord bereikt met de radicaal linkse Podemos. Voor een meerderheid is nog wel de steun nodig van onder meer Catalaanse Baskische partijen. Bij een huis van een Joods gezin in Hippolytishoef in Noord-Holland... worden bewakingscamera's geplaatst vanwege aanhoudende pesterijen... Het gezin wordt al jaren getreiterd... en vorige maand ontplofte bij het huis een zware vuurwerkbom. En de sterfte onder koolmezen... is waarschijnlijk niet het gevolg van bestrijdingsmiddelen... tegen de buxesmot... maar van middelen tegen vlooien bij honden en katten. Dat zeggen onderzoekers. Ze denken dat mezenkuikens het gif binnenkrijgen... via honden- en kattenharen. Daarmee bekleden mezen hun nest vaak. Het weer... Buien aan de kans op onweer, vanavond en vannacht ook, een graad of 4. Morgen in de loop van de dag minder buien en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen de Hoek en Knopende Meer heb je een kwartiervertraging nu in 7 kilometer file op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam... tussen Knopend Raasdorp en de A10 een kwartiervertraging. A208 Haarlem richting Velsen tussen Sandpoort en de A22 een kwartier. En 10 minuten op de N242 Alkmaar-Middenmeer tussen Sint-Pancras en noord 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 hands now. a beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's a natural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the bank of that hard dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Got your hands now. We'll